Het is nieuws van drie uur. Dit is Mautschruus met het kiezingen één zetel en kwam uit op 14. En Johan Cruijff wordt op zijn, door zijn oude club Barcelona geëerd met een standbeeld. Ook wordt het nieuwe stadion van het jeugdelftal, dat nog gebouwd moet worden, vernoemd naar hem. Het bestuur van FC Barcelona heeft dat bekendgemaakt op een speciale bijeenkomst. Cruijffs zoon Jordi was ook aanwezig. Hij zei ontzettend trots en dankbaar te zijn met het mooie eerbetoon. Gisteren was het een jaar geleden dat Johan Cruijff op 68-jarige leeftijd overleed. Het duurt vrij zonnig, alleen in het oosten wat wolkenvelden. Het is een graad of 14. Morgen meer wolken, iets minder wind, maximaal tussen 11 en 14 graden. Maar vanaf maandag lente weer met hogere temperaturen en veel zon. En dit was het, en dat was je... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad is het druk op de weg, vooral rond Utrecht en Amsterdam. Het heeft alles te maken met werkzaamheden. Zo is de A1 Amsterdam-Amersfoort dit weekend dicht tussen Knoopendiemen en Naarden. En dat levert viel op. Op de A1 alleen al een half uur vertraging voor Knoopendiemen. En ook alle lokale wegen staan daar vast. Op de uitwijkroute via Utrecht de A2 vanuit Amsterdam een kwartier in de file tussen Breukelen en Maarsen. Op de A8 Amsterdam-Zaandam bij Zaandijk, 2 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Beverwijk-Oost, 2. En op de A22 vanuit de Beverwijk naar Velze ook aansluiten in de file, 3 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting dit weekend van de Wijkertunnel. Een autobrand op de A12 Arnhem-Den Haag bij Knappe Lunette, een korte file daar. En op de A44 drukte van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een kwartiervertraging.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 De van de 2 brothers en de long train Running. werd het even na drie uur. Zalvoort, een hele goede middag. We staan live in het centrum van Zalvoort. Vanmiddag bij de 30 van Zalvoort, Albert -Jan. Ja, en terwijl er een komen en gaan is van wandelaars. Allereerst, als ze naar links lopen, moeten ze nog finishen. En terugkomen ze dan met een roos in hun hand, wederom deze kant op. Dan wel in het, in het treintje wat keurig de mensen ook weer terugbrengt naar het circuit, naar het startpunt.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 En daartussen we gaan we eens even kijken. Want ik ben toch echt benieuwd hoe het parcours is geweest met, onder deze omstandigheden. We hebben hier wel eens een keer gestaan met 2 à 3 graden. Dan heb je heel andere omstandigheden als nu met een lekkere zon en een frisse Noordwestenwind. Dus ik zou zeggen genoeg reden om ook of naar het centrum te komen. In ieder geval als u thuis blijft de radio aan te laden. Want dan blijft u ook op de hoogte van de ontwikkelingen tijdens de 30 van Zandvoort. Ik zie je de hele middag live bij. Tot aan 5 uur vanmiddag. Dus mocht je een kijkje willen komen nemen... Kom dan naar, uh, naar de Hotestraat. Midden houtenstraat bij Café 4. Daar staan wij. Tot met 5 uur met uh, dit programma Zandvoort op zaterdag. Ja, ze zal meteen meer uh, loopplaten, Albert Jan. Maar eerst even een van alweer een aantal maanden geleden. Hier is Omi en de Cheerleader. I my is my queen, she strong. Yeah, yeah, She is always in my corner right there. Tempting, but I'm empty when you're on, they say I'm Ik voor de radio zitten. Niet doen, gewoon naar het centrum van Sanford komen. Wat is enorm gezellig hier. De afloop van de 30 van Sanford. Heel veel wandelaars die hebben daar vandaag aan meegedaan. En jij hebt er eentje aan de tafel, Albertje. Ja, Pim. Pim, goedemiddag. Goedemiddag. Pim Bayern, uit. Waar kom jij vandaan? Uit Huizen. Ik zie dat jij een prachtige ja, medaille hebt omgehangen, dus jij hebt de tocht al volbracht. Ja, 30 kilometer. Ja. Hoe laat ben je vanmorgen begonnen? Obad, half negen. Half 9. Ja. En uh, hoe was de tocht? We zijn razend ja, mooi, schitterend. Mooi ja? weer. Was het... weer uh, goede temperatuur. Dus, was ja. het alleen over verharde wegen of ben je ook de duinen in geweest? Nee, ook op geweest? zand en over uh, duinen. Bergen op, berg af. Of ja? ja, heuveltjes, heuveltjes op, heuveltjes af, ja. En uh, had je ook last van de noordoostenwind of viel het mee? Nee, viel mee. Een ja? ja, klein beetje. In Maakt het strand was er wat meer wind en uh, in de duinen kon je jas uit en uh, kon je gewoon goed lopen. En ben je in je eentje? Uh, heb je meegedaan? Nee, met, uh, met twee vrienden heb ik meegedaan. Met twee vrienden ja. heb je ja. gelopen? Ja. Hadden jullie nou allemaal hetzelfde marstempo? Of vrienden... Ja, ongeveer hetzelfde tempo allemaal. Dus dat ja? scheelde weer. Ja.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 goed je lekker de frisse zee, zeg maar. Ja, ja. klopt. zeker ja, zeekamer om te lopen. Maar was het om um, half negen druk op het circuit? Ja, het was wel druk op het ja. circuit. Ja. Hoe, ben, hoe ben je naar Zandvoort gekomen? Met de trein? Met of het of het trein, de trein, ja. nou het ommeren met de trein. Ook volle bak waarschijnlijk in de trein. Of? Ja, ja, de trein naar Zandvoort. Uh, Die zat vol. Is een van de drukste zaadlagen, denk ik, dat dat ook vol zit in de trein. Nou. Ja, hier naartoe. Pim, ja. hartstikke bedankt dat je ja. even de tijd ja. voor ons hebt. Ik heb ja. gezien dat je nou al ja. lekker op, op, op het terras zit ja. in een stoeltje. Zeker, ja. Ja. Genieten ja. van een drankje. Ja. Dank en u wel. Uh, ik hoop je volgend jaar weer te zien, Pim. Ja, hartstikke zeker. bedankt. Is goed. Oké. Okay. Ja, dat was uh, een van de lopers van vandaag. We hadden Pim in de uitzending. Dat allemaal bij Café 4. Zandvoort, goedemiddag. Wij zijn in het centrum.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 Vandaag heerlijke temperaturen hier in Zandvoort. En daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. Lekker een uh, terrasje pakken na afloop van uh, de 30. En we gaan live schakelen naar uh, Duitsersveld. We hebben het over de wedstrijd voor vandaag. VVA Spartaan tegen SV Zandvoort. Hoe is het daar Joop? Ik hoor geen Joop. Ik heb geen Joop. Helaas, helaas, helaas, helaas.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 Baby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 So We can play Every Stick day. to the thing now I am your king, my girl Just listen what me I, say I just wanna be close to you Just wanna, I just wanna And do all Dat was de single van Jean-Paul en You Make My Love Go. Een lekkere zonnegids. Heb jij nog nieuws vanuit Haag? Ja, tussenstand is, is SV S.V.Zan voor het VVA Spartaan. 2-0. 2-0. Dat ja. zijn goede berichten. je goede kant op. Zeker.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 Nou, wilt u uh, uh, het rustiger aandoen, dan bent u morgen ook van harte vandaag en morgen al van harte welkom in het uh, Zandvoortsmuseum Swalue Weestraat nummer 1. Want daar is de tentoonstelling to te bezichtigen van this is China. En dat, uh, de entree is 3 euro en uh, het is een prachtige tentoonstelling over het wel en week van China.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 Het laatste optreden begint om half negen. Locatie, Paviljoen Jeroen, Boulevard Bernard nummer 20, uiteraard hier in Zandvoort aan Zee. En dan, last but not least, er is ook muziek. En dan heb ik het uh, om vanaf vier uur morgen, en dat heet dan muziek op de zondagmiddag. En met trots kondigen de organisatoren aan het optreden van D3 van der Wolk.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 Most lovely photographic splendors In and out of magazines Miss World Inderdaad, girls, girls, girls. En hier is de René een eigen huis. Ik kan niet zeggen dat ik kids de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 Dat ik net iets pakken, niets pakken, simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon, er altijd iemand in de buurt die van de houten kook. Dus wou ik dat ik net iets pakken, niets pakken, simpelweg gelukkig was. Ik ga niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen bedoel Wat gebrek aan liefde is. Vandaag hoor ik mijn derde video recorder. Van uw is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een pijnlijke jeugd gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wol gang. gaan we met z'n tweeën, drie keer uitgebreid in bad. Een eigen huis. Een plek onder de zorg.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 Ja, en daar komt de trein weer aan, Albert Jan. Ja. Ja, Wacht even tot hij niet voorbij is, want die maakt altijd dus zo'n herrie. Ja, die maakt lekker van uh, ja. dus, Nou, Even tuit. gaan we even naar luisteren. Tuit tuit. <laughs> Allemaal vermoeide wandelaars die met de trein weer terug gaan richting circuit. Om hun spullen op te halen. Maar geweldige dag gehad. Goed, luisteraars, welkom terug uh, bij uh, ZFM live op locatie. In de Haltestraat. En aangeschoven is Robert. Robert Hoers. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh,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 Um, daar zie je meestal wel Al de grote lijnen uh, Maar hoe het zich echt gaat ontwikkelen dat, dat weet je eigenlijk pas op zaterdagochtend En zo geschieden. Um, vanmorgen was het uh, allereerst in Q1 Qualifying uh, 1 he, ja, De, de eerste eerst, eerst, ja. gedeelte van, van het uh, triplet Inderdaad uh, Wat zagen wij tot onze verbazing Antonio Giovinazzi zat in de auto uh, In plaats van Pascal Wehrlein Bij de uh, Moet ik het goed zeggen, bij de Zouwer uh, Wehrlein heeft een, een klapper gemaakt Tijdens de Race of Champions En heeft zich daarbij bij dusdanig geblesseerd. Dat ja. hij dus gewoon niet klaar was voor het seizoen. Hij was wel goedgekeurd door de VIA en door de, de medici. Maar ja. hij durfde het toch niet aan. Hij durfde het toch nog niet aan ja. omdat hij ja, met zijn nek en zijn last had. En, uh, en Giovinazzi is een, uh, een Italiaanse jongen die uh, tegen Max Verstappen heeft gereden. Ook in de Formule 3. Het is leuk om te zien dat hij ook uh, de sprong heeft gemaakt. Net als uh, Esteban Ocon. Dat is eigenlijk een beetje dezelfde lichting. Ocon die bij uh, Force India rijdt uh, tegenwoordig. In de prachtige roze bolides. Ja, schattig. En ja, dat Uw, is eigenlijk echt... meteen als we naar de uitslagen kijken. In Q2 een beetje, uh, een, beetje een aparte. Want allebei de Force India's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 En Lance Stroll heeft zichzelf met een negentiende positie gekwalificeerd. Ja, niet echt fantastisch. Dus we hopen voor hem dat het nog beter gaat komen. En we hebben een, een halve Nederlander hè? ook nog meegaan. Ja, mee. Van Doornen. Stoffen van Doornen. Ja, is eigenlijk, je, kan, je kan bijna zeggen dat Max Verstappen een halve Nederlander is. Van Doornen is wel echt een hele erge Belg. Uh, maar wel een Nederlands sprekende Belg. Dus dat is voor, uh, voor ons wel leuk.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 Um, daarvoor allebei de Toren Rosso's met de Renault En, u, en nu, kom op Dan hebben we het natuurlijk over Max Verstappen Ja, ja P5, P5. Het is Toch niet helemaal wat, wat we, laten we zeggen, gehoopt hadden Ik had het stiekem wel een beetje verwacht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 de school in kabeljauw en ik kon haar niet meer missen en toen ze zei ik hou van jou met de snel naar zandvoort van daar woon mijn diep. als je de klank van het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 Einde van de eerste helft gemist. De scheidsrechter liet uh, uh, toch wel een de middel 4, 5 doorspelen. Dat is vrij lang eigenlijk. Maar Sandsvoort is uh, weer uit de uh, zakplokken uh, gegaan met uh, de goede zaken. Dus, uh, vel in de aanval. Duitse nu. gaat het plan passeren. Het, planten, het tweede stuk wordt over ook gemaakt op de berg. Ja, we op de helft van de van de uh, van VVA de Spartaan te ver voor de doelbal om het in één keer te proberen want de wind is ook tegen. Die is vrij stevig trouwens, die wind. Die komt uit de uh, uit vreemde hoek waar die eigenlijk naar Marco's vandaan komt, zeg maar naar no zo'n beetje. En uh, goed, vrije taf voor Zandvoort. Koen Michielsen, wat gaat hij ermee doen? Even kijken. Dus geen beweging, dus ook, uh, er staat niemand vrij. dan ja, gaat hij aan die bal komen? Pro probeert Berg in te spelen, die kan er niet bij komen. Terug naar Michielsen en weer naar Berg. Berg is die bal kwijt nu. Goed, Zandvoort die, uh, komt weer in balbezit dus door een hele goede. Uh, nee, Zandvoort is het bal weer kwijt, moet ik zeggen. VVL is per dag, gaan aanvallen. Is nu aan de helft van Zandvoort. Nee, een goede onderschepping daar van Michielsen. Komt er iemand vrij? Er is nog niemand vrij. Moet De bal met hier kwijt. Dan gaat hij kwijt naar Berg. Hij ligt de bal dwars. Berg, de aanval is de bal kwijt. Berg wilde teveel. Goed, uh, de TVA kan weer overnemen. Spelen in de 49e minuut. Nu 50e minuut. En de stand dus 2-0 in het voordeel van Zandvoort. Dankjewel, Jan Vrees. En uiteraard in het volgende ja, uur. van Ik was ik was. Ik was ik was. Ik was ik was. Ik was ik was. Ik was ik ik Ik ik Ik Soledad Dit is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het is niet goed. Het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 6.9. Straks meer. TFM. Maar nu eerst. Een...